Meer dan een derde van de uitstoot van stikstofoxides in het autoverkeer komt van auto's van 15 jaar en ouder, schrijft het AD na een berekening van de TU Delft. Van alle auto's die in Nederland rondrijden is 17% 15 jaar of ouder, maar ze zijn verantwoordelijk voor 35% van de stikstofuitstoot, schrijft de krant. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. En in de loop van de ochtend kan er wat regen vallen. Vanmiddag trekt de regen verder over het land en het wordt een graad of 8. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij knopen MS 6 kilometer. Kost je net aan 20 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Maarsen 3 kilometer, daar is de vertraging een kwartier. En door een aanrijding, ze zijn nu bezig met bergingswerkzaamheden. Op de ring van Amsterdam tussen Tuindorp Ozaan en Geuzenveld 6 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ruim drie kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek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 Goedemorgen, Stantwoord. Maandag 11 november. Mijn naam is Walter Sands en ik ben tot 10 uur bij je. Bijzondere dag vandaag, 11 november. 101 jaar na de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog. Sint Maarten, het begin van de carnaval. Singlesdag, een zonsverduistering met Mercurius en de allernieuwste Dua Lipa. Hier is die bij ZFM waar het 7 over 9 is. Was hem de allernieuwste Dua Lipa hier bij ZFM in de ochtend. Goedemorgen Bastiaan. Hij komt hier binnen en we gaan lekker door met een rustig muziekje. Studio Radio. Welkom bij met Aretha Franklin. Lekker wakker worden of niet? Reithra Franklin in Studio Rio. Walk on by hier bij ZFM, waar het bijna kwart over negen is. En ja, het is singlesdag. En voor al die singles, Brian Ferry. I'm in the mood for love. because you're near me Funny but when you're near me I'm in a mood for love Heaven is in your right Bright as the stars we're under hearts together Now we are one I'm not afraid If there's a cloud above If it should rain We let it But for tonight Forget it I'm There's a cloud above if it should rain we'll let it but for tonight forget it I'm in the world. Ferry, In the Mood For Love. alle singles op deze bijzondere singlesdag 11 november. Wie dat weer bedacht heeft. Oude en nieuwe muziek hier bij ZFM. Fleur que tu en nieuwe muziek is die, bijvoorbeeld die nieuwe van, van Snelle. Samen met Jade. En die hoor je ook hier bij ZFM, waar het bijna 20 over 9 is.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 al oh, ben ik meer dan het meeste Ze kent mij, ze kent mij Ze kent mij niet van al mijn liedjes Ze kent mij niet van al mijn soms Ze kent mij liefde, mijn verdriet En het is precies zo anders of Ja ze kent mij, ja ze kent mij Is geen ander, ja ze kent mij Ja ze kent mij, is geen ander Ze kent mij, ja ze kent mij Is geen ander ja, ze ik maar Van al mijn liedjes, ze ken mij niet. Van al mijn soms, ze ken mijn liefde, mijn verdriet. En is precies zo andersom. Ander. Ze mij, ja, ze ken mij. En ze ken mij als geen ander. Ze ken mij. ze ken mij als geen ander. Ze ken mij niet. Van al mijn liedjes, ze ken mij niet. Van al mijn soms, ze ken mij liefde, mijn verdriet. En is precies zo andersom. Ja, ze ken mij. Ja, ze ken mij. Geen anders, ken ja, ze kent mij, ze kent mij als geen ander ja. Close your eyes and you'll find Met je voor zometeen voor Jazz is niet eng. met Bianco in nieuw Cool Collective hier bij ZFM en we gaan door met geiken en geiken. Dat is de zangeres van Hoef vonnik tussen Exsumerus. Try to keep from you what you don't need to know though the story is yours and you're alone every time we need it. break well before it will I'll follow all its smithereens and I'll fit them in let it be the glitter when you face this door let it be the glitter when you face this door come out to find me where the dots align see suns will bind us too you. De ex van Hoeve ik hier bij ZFM, waar het bijna half tien is. En wat is het dan om half tien altijd? Juist, jazz is niet eng. En ik heb hem al aangekondigd op Instagram vandaag. Joe Torres. Ja, is het jazz, is het jazz. Hij is vooral heel erg leuk. 1966. Van het album Lantina console, blue note natuurlijk, hier is die Joe Torres I say to uh, get out of my way, uh, get out of my way. Que te dije, negrona, que te fuera ya, porque me castiga mucho, ese un pioncito, mi lapito, distiflauticamente, Turbiludo y que la caudística, super y microsincrónica, había una chiva ética, pelética, peluda y pelitancuda que tenía un chivito ético, pero mira, lo tuyo es la muerte, se acabó lo que se daba en el... Bij ZFM, You Don't Fool Me. En daarvoor hoor je in de rubriek Jazz is the zo Torres. Ja, ja. Dan gaan we hierdoor met NECA, Confession. This is my confession.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 It worked out I to myself look up my dignity It sucked away my happiness and learning new things And made me think I love someone else No one's self the best So do me no, oh. please let me go Do me no, oh. please let me fly Do me no, oh. please let me fly ah. Het is wel echt afgelopen. Lekker hier bij ZFM. En uh, ja, vorige week voor het eerst bij de lunch Imke draaiden als keus van de sidekick, de allernieuwste George Michael. Hier is hij. This is how we want you to get high. Ja, ja. 20 voor 10 hier bij ZFM in de ochtend. Goedemorgen. the past, it's hard to more than we've seen, your daddy was a drinker, just kept drinking till the jokes, he was thinking that it's true, your mom was a Always knew that it would be stormy weather This is how we want you to get high The way that we show you The way that told soaked up decent This is how we want you to get high This is how we want you to get by My daddy was a toga Just kept smoking till the jokes he could tell got very is better than that To fight in my life For raising hands with my wife For so much children There's things to play I'm trying to drop the pill and the drink I know I'm low you can take My heart, my heart Is better than that Looking for a different space never came. could it ever be? the the past. It's hard to Ja, dat is hem, de nieuwe George Michael. This is how we want you to get high. Hier bij ZFM, waar het bijna kwart voor tien is. ZFM. En het laatste kwartiertje geef altijd gas. En dat doen we ook dit keer. Lekker oude disco spacer. Sheila and the Black Bee. Devotions. Zo so was het. en de B-Devotion, oftewel de Black-Devotion hier bij ZFM, waar het 10 voor 9 is bijna. En dan gaan we lekker door met Tom Jones. Altijd rond deze tijd een meezinger. You say you'll find it happens all the time. Love will never will do. do what you want. anyone It's not you want to be sad anyone But if i find that changed at any time It's not Tom Jones hier bij ZFM ja, we gaan lekker door met de ZFM Classic. Hip Hop Hop van Spargo. En het verhaal doet eronder dat de drummer van Colm... dat hij nog meegedaan heeft met Spargo. En dat hij zelfs meedoet op deze plaats. En hij komt natuurlijk uit Sandvoort, René van Colm. ZFM, waar het bijna tien uur is. En als laatste plaat neem ik je mee naar de Arena 2003. En dan gaan we echt mee zingen met Salle. Hier is hij, André Hazes, zijn ene na laatste concert in de Arena. ZFM, 5 voor 10. Zo eenzaam, je voelt je te gek, zeg jij Maar ik zit niet te dromen Want die blikken in je ogen Geen alles tegen mij Ik voel me precies, als jij, dus jij kan Ierlijk zijn je voelt voelt heel goed, ik ben je voelt niet Ik te veel. Dat ik jou kan helpen Maar je moet zelf willen Al kan u een dienst bewijzen Dat is alles wat ik kan. Zet weg door die angst Ik wist het al Dit is mijn dag vandaag Geef mij nu je angst Ik geef je hoop. Voor te huren. Ik ben de de morgen verder. Zolang ik je niet heb, en is. Ik wel de spelden weg met jou. Ik ben de wissel, er is het zeg maar niets. Ik mag bezwijgen. We nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen dit hoef nooit meer te gebeuren Als je blijft van Dan zul je zien Als jij straks wakker wordt Dat jij weer lacht Geef mij gevoel Dat ik je weer voor Voortaan Ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst. Ik geef je erop. Gevoel. dat ik even bij hoor, voortaan, ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst, geef weer hoop. hoort de ruggen, geef mij nu de naam, geef je de. André Hazes, 2003 in de Amsterdam Arena. Ja, dat was het dan. Bijna tien uur, nog een minuutje. Ik ben er woensdag weer, ik hoop dat je het leuk vond. Het was een beetje een rare uitzending met de start. Om kwart voor acht al, omdat Dance Radio streamen doorheen ging. Allemaal opgelost, komt helemaal goed. Zometeen na tien, Goedemorgen Zandvoort, de herhaling. En om twaalf uur kun je weer lunchen met Dolly. Een heel leuk programma met recepten, allemaal verschillende muziek. Heel erg leuk. Dus blijf luisteren naar ZFM. En ik ben er woensdag weer. Fijne singlesdag. Wat het ook mogen zijn.